Dit was het NOS. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. De KLPD heeft de volgende snelheidscontroles aangekondigd voor zaterdag 30 juni. De A6 tussen Emmeloord en Almere en op de A44 tussen Knoopend Burgerveen en Wassenaar. Houdt u er rekening mee dat er ook op andere plekken kan worden gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Show. Can we watch Good Times or Chico and the Man or something cool? Turn it off, turn it off, turn it off, turn it off Sing Sheen back in 75 Hij heeft een of andere nice iemand hier. Oh. Ja, is maar één, één medicijn natuurlijk, hè? Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn, ja. is ja. luisteren naar Toebak leeft. Ja, dacht het wel. Wees welkom in de wondere wereld van de radio. Jawel, toebak leeft op de radio, het is 10 minuten over Nee Oh, dat was weer een hit hitte video van Everclear. Eh, niet echt heel groot geworden, maar toch een leuk plaatje. AM Radio. Vroeger luisterden we met naar de, de, de AM Radio. Ik kan me nog herinneren dat van die hele oude radio's hadden... met zo'n ronde zenderzoeking, weet je wel. was oh, ja. een heel schattige radio uit de 50. Die namen we dan mee naar het strand en dan konden we gewoon nog... ...heel voor z'n drie luisteren. Tegenwoordig ga je er helemaal niks meer op vinden. Gewoon, tegenwoordig is het allemaal digitaal natuurlijk ja, ze ook. Ze ja. meer ons vinden op het strand. Ja. Ja, ja, ja, ja, kan dat? Ja, als jij hier op het strand bent, dan hebben we boven een zender. Dus uh, dat moet lukken. Oh, ja, dan heb je gewoon een normale radiocentrum nodig. Hebt. Ja, kan Ja, maar tegenwoordig op je telefoon en zo kan je soms ook. Heb je ook een soort zitvolgens met automatische zendertje in of zo? Oh! Dan kan je gewoon luisteren. Ach, mythus, dat wist ik allemaal. Dus je altijd Ik was in Bulgarije en ik merkte gewoon op mijn telefoontje dat ik gewoon een Bulgaarse zender had. Uh, radio de, uh, uh, decibel, achter. Zo'n zo, naam en allemaal gezellige muziek. Ik vond ik oh, helemaal leuk. Oh, allemaal gezellige muziek daar. Ja, het is ook veranderd door de jaren heen gewoon. Tweede gedachte van dit radioprogramma. En uh, nou, over muziek gesproken, jawel, zanger Wayland, Wayland en gitarist Pascal. Pascal. Oh, dat is een ja. uh, bluffname. Nou oh, oh, kan ja. het bijna niet. Die hebben namelijk een optreden gedaan bij Concert at Sea. Duizenden toeschouwers waren gisteravond bij het Brouwersdam. En voor de optredens van onder andere de Golden Ring, Van Velzen, Akte. en de Mun... Sorry, dat ik, dit, ik moet het gewoon voorlezen. Dit is de naam van de programma-leider, heb ik hem onder me heuzen En Ilse Lange. Ja, Ilse Lange. Ah, Ilse. Die gaan we straks draaien namelijk in de Jolande-keuze. Want dat is oh, oh, ja. blijft dan leuk, leuk, leuk mens. Ook al ja. na, naïef, die kan nog zo naïef in de wereld staan. Ik denk van, er zijn weinig mensen zo, zo mooi als haar. Zo, ja, zo, zo open, zo transparant. Zo tra ja, precies, zo ja, open, zo transparant. Wat ook open, zo leuk is, ja. zo leuk is dat ik, heb, ik, ik ben dus lid van uh, de Bank Giro. Ja? Ik wil geen reclame maken. Maar god, dan krijg ik nog een prijs ervan iedere keer. Oh, nou dan weer... kreeg ik dus weer wat in de bus. Ik dacht, oh god, ze willen zeker weer dat ik weer een lot koop. Je, je hebt niks met de liefde, maar de prijzen die komen wel naar je ja, toe. Ja, hè. dat ja. is dus, geluk in het spel, ongeluk in de liefde. Ja. Maar nou blijkt dus gewoon, ik krijg gewoon uh, een, een, een... Ja, dan moet je vanavond activeren. Of, of morgen uh, ja? is, is het te laat. En dan mag ik naar een concert in het concertgebouw in Amsterdam. Mag iemand meenemen. Mieters. En vorig jaar had je dus eerst de Lange in... Met hier Clark, alleen Clark. En uh, Lieber Suriabi, die gaf met z'n drie dat concert. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Een appartement Ja, dat vond ik ook. En, uh, maar het wordt dus gegeven aan mensen van... Het is gewoon, er worden checks uitgereikt op dat moment aan bepaalde cultuurdingen. Maar daar zijn ze wel echt mee bezig. Maar doordat je cultuurdingen hebt, kan je dus af en toe krijgen dan wel eens een kaartje en zo. Want ik ben hiermee naar Jozef geweest. Ja. En uh, ik kon naar de Amsterdam Dungeon en weet, al dat soort dingen meer. Hartstikke oh. leuk. Goh. Lofelijk, ja, nou, dus... En dan een voetbalwedstrijd geweest. Ook nog gewonnen. Dat, ja, Dat ja, kan u gaat allemaal gaat tegenwoordig. Goed. En, goed. En, ja, dat zegt ze. Ja, een saunabond gewonnen. Ja, maar die saunabond. ik heb er wel helemaal voor omgekleed. Ja. Wat? Ja, ik had toen helemaal uh, rare kleding aan en ja. zo. Om, uh, niet, niet kleding uitdoen! doen? Nee, nee, nee, nee, als ik ze uit had ik hem niet gewonnen. Maar toen nee. ik ze aan dan kreeg ik ze wel. Dus, dus ja, je moet er wel iets voor doen. Hè? Een enthousiaste... Uh... Ja, precies. Wat? We gaan beginnen. Oh. Ik zeg, we gaan beginnen. Oké, okay, sorry. Ja, ik, ja, we zaten er wel even na te praten. Maar goed, als we gaan beginnen, gaan we beginnen hoor. Tijd voor muziek op de radio. <laughs> well, it is wonderful. Nou, dat vind ik wel. Dit is zeker one. The Fixers en Majesteit Ranch. Realiseer dat je zo'n plaatjes draait. Dat duurt soms echt eindeloos lang voordat het een hit wordt. En ik, ben, ik hou soms echt gewoon vast. En ik nou, dit moet gewoon iets worden. En soms heb je de laten ontzettende uh, spijt. Van dat je denkt, had ik daar maar niet mee gewerkt. Bijvoorbeeld, een van die platen waar ik echt van baan lang mee heb gewerkt, is deze plaat. Oh, ik had. Oh, hier word, word ik zo onpassend van, van deze muziek. Terwijl jij in eerste instantie vond je wel leuk door dat heden, erin, volgens mij. Nee, ik, ik vond deze plaat in het begin zo leuk. En wat een vrolijkheid. En nou kan ik er zo overheen walsen. Je kunt helemaal niks meer. Ik vind helemaal niks meer gewoon. Ik denk, hij is zo plat gedraaid. Elk uur de hooi in hem. En hij heeft toch ook, ook iets met, met, met, met Radio 1 te maken. Met het, met het fietsen. Noem je dat ook weer het fietsen, de Tour de France? Oh, die Tour de France maga, die begint is dat. morgen hè, in Liège. Ja, klopt. Leuk. In Liège begint. Liège. Ik zag gisteren zag ik, uh, zag journalisten, uh, die waren in de toerbus, waren ze even, uh, wij aan het kijken. En uh, er hadden nu drie, drie douches in de toerbus. Ze hadden vroeger twee. Maar als ze met z'n negen in de tourbus zitten, is dat toch wel een beetje krapjes. En nu hadden ze, hadden ze drie. Uh, maar, uh, maar hoe vervoeren ze dat water dan? Op het dak ik of zo ]ijn. moet iedere dag wat tanken dan? Ja, misschien moet je. Nee, de ruit verdorie, Daar is al bij water op. Kan ik weer niet? Nee. je dat? Ja. En een beetje plassen. om die je? Ja, we hebben met z'n allen zo'n bus. Van uh, die zwetende mannen. En één zo'n bus. Dan moet er ja. heel naar ruimen. Oh. Ja, Want daar moet je echt een douche inbouwen. Om dat te, het een beetje nog schoon te halen. Nou, ik hoop voor ze dat ze ook inderdaad... persoonlijk persoonlijke zorg ook gelijk de rotzooi opruimen. Want die laten ze natuurlijk allemaal liggen. Dus er wordt één grote stinkende bus. Nee, nou, heerlijk. Eeh, en van die mannen die helemaal los gaan voor sport... Ja. Mensen, ik heb zelf, het is wel positief dat heel veel uh, bedrijven gaan hun geld niet steken. Die hebben zoiets met voetbal, best leuk dat voetbal, maar er hangt wat negatiefs omheen. Laat ik eens wat geld steken in fietsers. Ja, nou dat mag ook wel eens hè, want, ja. want als je inderdaad hoort wat die voetballers dan verdienen. En de fietsers, die, die, die, die fietsen het echt niet bij elkaar. Ja sorry, ik moet toch even wat recht zijn, want vorige week heb ik, gezien dat, dat heb ik gezegd dat Van Mouwrijk, Van Mouw... Ben van Mouwrijk. Ja, ik vergeet zijn naam bijna al. Hij zal nog niet weg ik ben zijn naam al <tast> Je vergelijkt hem gelijk geleden, de en dat de, de supporters die verdienen het ook best wel een aardig zaksetje terwijl ze niet gewonnen hadden. Ik had gezegd dat, dat, geld, dat ze dat geld gestort hadden aan een uh, mensenrechtenorganisatie in Kazachstan. Ja? Maar dat geeft niet waar te zijn. Dat... Ja, ze hebben ook niks extra's verdiend, want er is gewoon bijna niet gescoord. Oké, okay, maar ze Denk hebben, ik, to ze he, hebben maar... toch wel heel veel geld verdiend maar Ik had verteld dat ze dat geld zouden doneren, maar dat had ik ge gedroomd, zeiden ze. Get your, your dreams. Get your dreams. oh yeah, yeah, ja yeah, yeah, nou ja ja ja. oké, dus je kan je geld beter steken in de in de, gewoon de ja. fietsen. Nee, in de in de fiets. En uh, hoort dan deze ook nog bij Hey Jolande, kom eens van die fiets uh, af ja. die, uh, die speelt ook mee Die fietst ook mee in de tocht Ik he? Ja, ja, ik, uh, een beetje achteraan, ja, om de ja, billen ja. te bekijken want dat, ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker, weten, zeker weten Ik heb nog een leuk berichtje over iemand Die, die heeft niet zo'n hele mooie billen Maar nee. het is ook een dame En het was ook een, een verrassing dat hij doorbrak Dat was dus uh, Susan Boyle In oh, hey, ja. uh, Britain's Cartel. Talent Was inderdaad zo'n beetje beetje ma flodder, dat ze denken van nou, wat gaat er nu gebeuren? Nou, die is prachtig. Ja? Maar die krijgt dus 6 juli volgende week een eredoctoraat van de Queen Margaret University in het Schotse Edinburgh. En de zangeres wordt geëerd voor haar bijdrage aan de creatieve industrie. En uh, ja, het is alweer 2009, al drie jaar geleden, hè, dat ze dus met I Dreamed a Dream uit de M Le Miserable, dat ze daar uh, beroemd mee werd. Ja? Maar sinds die tijd heeft ze dus twee albums uitgebracht en ze heeft wereldwijd... 18 miljoen albums verkocht. 18 miljoen? Dus ze nou, zegt dat ze 1 euro per, per, per album krijgt, Dus heeft ze gewoon 18 miljoen. Uh, nou, ze krijgen waarschijnlijk wel meer, maar moet je nagaan. En de Schots heeft al uh, 120 platina en gouden platen uh, verzameld in 38 verschillende landen. Zo zie je maar. Zo, ik vond het helemaal niet aantrekkelijk, maar ik begin nou toch wel, uh, ja. ik vind het begint toch wel porno in. Het. Ja. Nou ja, dat hoeft ze ook allemaal niet meer te doen. Want ze is binnen. Ze is, is gewoon binnen. binnen. binnen. Nou, ik vind, ik, ik vind het gaaf gewoon. Voor ik het vind het hartstikke leuk. Ja, want het vooral ook omdat ze de, ja, er... Ja, dat de hele media overheen kwam en zo. Maar ondertussen ja. hebben ze het wel, uh, ze zijn er nu ook een hoop jaloers. En dat is het ook vaak, hè. Dat je jaloers bent omdat jij dat gewoon niet hebt. Ik bedoel... Dan denk je dat je wat gespaard hebt. En het is zo armzalig vergeleken met dat allemaal. Nou, ik denk op zichzelf dat, dat zij meer respect krijgt. Omdat ze ook helemaal geen air toe hebben. Ze is zo ontzettend open en zo naïef. Net zoals Iels de Lange eigenlijk. Dat je denkt van, daar kan je alleen maar respect voor hebben. Ja. Omdat ze ook helemaal geen air toe hebben. Ze is gewoon, zo is ze gewoon. Ja, dus ja zag ik denk ze dat Iels bij... en zij dat ze... Uh, het is een verstrekt ander genre. Maar ik denk ja, dat okay, ze... Klaar uh, misschien wel een beetje uh, nek aan nek zitten hoor. Nou, dat zou zo kunnen. Nou, ze niet denken hoor. Nee? Nee, ik denk, net, goed. Je ik kan denk niet. Goed. Ze is wel rijk geworden hoor in Amerika. ze Is daar echt pas geboomd. Je dan, niet wat ik begreep. Ik dacht het wel meeviel. Nou goed, dan gaan we nog allemaal voor uitzoeken, dames en heren. Tijd voor muziek. Ligt u aan toestel is dus de uitzending. Come on and talk to me. I wanna try my asthma to be rhythmic. Try to be. Come on me. I wanna try my asthma to be honest with me. Try to be honest with me. Every single one come you come almost to be with me go try to be with me let me go to me, come on, come on to me I'm a Or someone else All together now and you got me feeling so sorry For something I didn't do You had me crawling round the gutter When I should have been busy making love to you So it's all smoothed over You cover your ears real tight Is it up to me to be telling The black from the white <laughs> Talking to you Burn En Talk To Me Echt een duizend die alle instrumenten zelf bespeelt En soms ook live de hele tijd gewoon Hij heeft alle pedalen, hij speelt de gitaar En met die pedalen programmeert hij Terwijl hij aan het zingen is, probeert hij allerlei dingen die voegt hij er dan weer bij, hoe hij doet, geen idee Maar het, ziet, het is wel een, een spektakel dames en Oh man ga hem kijken, en dan vind je een hele orkest gewoon uh, met zijn voeten bestuurd. En dan blijf je gewoon ook door, doorzingen. Het is wonderbaarlijk. Het is 20 minuten over negen in Zonnig Zandvoort, komt deze kant op. En uh, ja... Het is lach hier. Echt, joh. Ik heb hier... Uh... Nou, vertel me dan. Ik heb hier een leuk uh, verbod op Hey, jij daar! Medewerkers van Stroopwafelfabrikanten Banketgroep in het Zuid-Hollandse Moordrecht, die waren het zat om op deze manier te worden aangesproken door de chef. Hey, jij daar! Maar dankzij Bemiddeling door FNV-bondgenoten. Hey, jij daar? Wie? Wat? Behoort deze aanspreekvorm tot het verleden? Hey, Met de ja, directie is zwart op wit een verbod afgesproken. op het roepen van: hey, jij daar? naar het personeel. En mensen hebben immers een naam en ze verdienen beter. Daarnaast is het schreeuwen door chefs op de vloer nu ook niet meer toegestaan. Hey, dinges. Dinges? Dertig medewerkers bij de productie beklaagden zich bij de vakbond. over de ruwheid. de medechefs zijn alsmaar bejegende. En de algemene directeur heeft de belofte geladen. streng op toe te zien dat de nieuwe afspraken worden afgeleverd. Uh, en ik stel dus gewoon zelf voor... dat gewoon iedere keer als iemand dat zegt... moet hij gewoon 5 euro in een pot stoppen. En dan gaan ze gewoon daar op een gegeven moment ook ook lekker van het geld eten. geld gaan ja, nee. Ja. Mensen worden het best beboet met hun geldboete, Want dat, dat doet zeer. Voelen ze in een portemonnee? Ja, nou ja. Je kan ook een klap door. tegen Bips geven. Maar, ja, maar ik dat kan dat toch dat... weer uitlopen per heel iets anders ja. natuurlijk. Ja, dat is toch weer... Hé, uh... hey, jij daar. Oh. Oh. Ja, dus dat mag niet meer. Nee. Dus dan is het gewoon... Uh, meneer. Meneer. Ja? Meneer. U daar. Meneer? Nee, nee, nee meneer, dat wil ik niet. Dat gaat te ver. Doe dat maar niet, meneer. Nee, dat. Uh, nee. Dan moet nee, je maar probiotica nemen, dan krijgen ja. die geluiden ook heel ernstig Wat krijg je? Probiotica. Zo'n pilletje. Oké. Okay. Voor een goede darmflora. Nou. Uh. <laughs> oh, dan blijf je lopen, zeg maar. Ja. Nee, uh, het, je krijgt het misschien ook omdat je zo vaak andere werknemers hebt Dat je denkt van ja, dan gaan ze weer weg en Dan verdienen ze weer weinig, hebben ze weer geen zin blijven ze weer weg en komen er weer andere En op een gegeven moment denk je van naamkaartjes Ja, uh, ik heb weer geen naamkaartjes laten Hé, hey, jij daar ja. Het sluipt er zo Als in Als er inderdaad zoveel mensen staan, inderdaad Ja Maar ja, ik, ik, ik hou het ook vaak in het midden Want ik weet vaak ook helemaal niet hoe mensen heten Nee En dan, uh, dan, dan zeg ik al wel goeiemorgen, goeiemiddag Heb je wel? daar geen app voor? Ja, het zou, maar het zou ook gewoon makkelijk zijn als mensen gewoon inderdaad uh, een nummer krijgen of zo. <laughs> hey, nummer 10! Als je gewoon met je, met je mobieltje zeg maar, langs iemand heen scan. Jolande! Oh, ja, dat is handig, ja. Jolande ja, steeg. Ik zeg ook dat chippen, dat is ook heel belangrijk. Want ook mensen die met zo'n uh, defibrillator of zo, of wat dan ook, ze gaan met zo'n dingapparaat. Hup, het wordt gewoon uitgelezen en dan zien ze ook hoe vaak je actief bent geweest. Ja, het, ja precies. Dus niet alleen maar inchecken in met, je, met, je, met zo'n prikklok, maar ook kijken hoeveel actief je dingen je hebt gedaan. Ja, ja nou, dat kan allemaal. Kijk, wat een goed idee zeg allemaal. De Black Keys. Oh man, dat hele album is zo geniaal gewoon. Dit is zo geweldig. Wat een hits allemaal op die plaats. Dit is de laatste. Die heet Dead and Gone. Oh, lekker luguber, zou ik zeggen. Fijne. vooral ah, de tekst vind ik heel diep. Nou, ik, ben zelf, eh, ik heb zelf het idee dat... Eh, vlak voor de opname van deze plaat... Eh, ...is de Bol in de brand gegaan... Alles hadden ze geen tekst meer De crew is wel oké. Okay, en dan gaat het slot toch ook een beetje om, hè? Ja, ik vind het toch een geinig plaatje van The Blackheath. En uh, Gold on the Ceiling... ...vond ik eigenlijk het beste van het hele album. Even een moment van rust, zou je denken. Haha! Weer niet voor lang, dames en heren. Want nieuws... Uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Jawel. Steek van bal, zou ik zeggen. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen. We hebben zo direct die brandweer gebeuren hier op het plein. Ja? De demonstratie. Het gaat van alles gebeuren. En dan staat er. Kijk op www.brandweerzandvoort.nl ik zit te kijken, want ik denk: kan ik nog meer vertellen wat ze allemaal doen? Voor spannend. Er ja? staat gewoon niks op. Nou ja. Dus ik ben wel teleurgesteld. Ik ga straks zo wel even technisch aan zeggen. Dus, maar ik, ik begrijp wel dat er van alles is. En uh, ga lekker genieten van uh, alle spannende dingen die ze doen: dat je even kan blussen en dat ze vertellen hoe, hoe alles werkt en zo. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, zo brandt hij mooi met zijn grote spuit. Oh, ja. Hoe het, het, het, het, noem je dat? Dat speelt altijd tot de verbeelding. Ja, zeker hoor. Dat, uh... Ja, hoor, daar heb ik altijd wel iets mee. Zeker weten, man. Goed, ik ben wat afgeleid. Ja, ik hoor het, ja. Volgende week zaterdag zijn er weer wat stoere activiteiten door het hele park. Zomerfestival namelijk: fietsen, wandelken, het park. Ik weet welk parkje: Ja. Jezus, ik zie het niet eens meer staan. Kennermede, strand. dan uh, oh, dit: Nationaal Park Zomerfestival, zaterdag en zondag. Ja, volgens mij gaat het allemaal vanaf de zandwaaier uit. Of, uh, nou, ik ga wel even vertellen over de boekpresentatie ja, in de maar, Bibliotheek ja. Duirand. Op vrijdag worden twee boeken gepresenteerd. Ja. Van drie tot uh, half vijf presenteren Ada Mol en Else Dudink ieder hun nieuwste boek in het leescafé van de bibliotheek. En Ada maakte in 2006 haar debuut met de gedichten Ada, Ada Cadabra. Leuk gevonden. Van 2008 tot 2010 was hij Dichter bij Zee. En ze gaat nu haar dichtbundel Mol aan zee uh, presenteren. En Elsa Dudink presenteert haar boek 11 nieuwe sprookjes spreekjes rond de kabouter. En die verhalen spreken zich allemaal af rond Zandvoort. En Wiebe bestodel zal de middag muzikaal omlijsten met uh, melodieën op traditionele blaasinstrumenten. Dus iedereen is van harte welkom. Dus om van drie tot half vijf. Op vrijdag 6 juli. Nieuws uit Zandvoort. Ja, Het ging over Nationaal Park Zuid-Kermeland. Daar valt volgende week heel veel te beleven. Alleen stoer activiteiten zoals uh, kompasavonturen, boogschieten, wandelen, vliegeren. En op zondag kan je zelfs uh, met vroege volgens daar een, uh, ja, een, een ontbijtje bij Kraantje Lek. Kan je dat uh, oh, leuk. Kan je doen. En je kan uh, wandelen. Er is zelfs ook een poppentheater, de Zilveren Maan, live radio. Groente Informatiemarkt, ach, je hele leven kan je omgooien als je Wat dat leuk. volgende week Ja, hartstikke leuk. Nationaal nou Park Zuid-Kenamland, dus ja. He, dat je De tweede editie gehakt. van Sportkamp Zandvoort, dat gehouden wordt tussen maandag 23 en vrijdag 27 juli, is bijna vol. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus uh, je kan je tot zondag 8 juli inschrijven. Via www.sportkampzandvoort.nl Dus uh, wees sportief en doe mee. Nog even een tip voor mensen die toch al twijfelen. Ja, ja, moet ik nou wel van die zonnepanelen plaatsen of niet? Dit is toch een beetje een soort uh, advertentie. Maar goed, uh, uh, Roet de Soleil. Dan kunnen we bij inwoners hier in Zandvoort toch wel een goede aanbieding doen voor zonnepanelen. Voor 120, nee, het 1100 euro heeft iemand al drie panelen op zijn dak liggen. En uh, voor 60 euro werk je dan uh, mee om de stroom om te zetten. En dat duurt dan. Ik snap niet, mee hoeveel jaar? Vijf jaar zo heb je terugverdiend. 20 jaar, nou, jaar doen ze erover. De je je, zet. En als je zelf met je handig bent, kan je dat, want de vriend van mij heeft het ook gedaan, dan wel in Alkmaar. Die heeft volgens mij binnen drie jaar hij al terugverdiend. En die heeft Kijk. bijna alles sluitend. Hij, krijg, hij, hij lekt nog wel een beetje hier en daar. De ja, ik begrijp wel dat, dat, dat ze het overschot niet meer terugnemen. Van de... Nee, daar zijn ze niet hapgop. Nee, maar het, is wel, het blijft natuurlijk zo van als de stroom uitvalt. Dan heb je misschien nog wel stroom uit je eigen dingetje. Ja. Dus dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ik had ook nog uh, gehoord dat de fractie gemeente Belang heeft uh, aan het college opheldering gevraagd. Over de volgende zaak. Daar schijnen in het voormalige zwembad van Dries Zonneveld kunstenaars zitten. En die zitten in de bedrijfsband waarop geen woonbestemming is, want de heer Zonneveld wilde er zelf destijds gewoon wonen, maar dat mocht niet van de gemeente. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel tijdens de atelierroute daar geweest. En zie je in de hoek waar vroeger de sauna was, daar ligt dan echt zo'n zo hol waar ze ja? dan slapen. En dat ik, ik had ook echt al zo van... Oké. Okay. Dan denk je, oh romantisch is zo'n kunstenaar en zo. En dan neemt hij je mee naar zijn hol. Dan denk je, gadverdamme, zo'n oranze hokje, weet je. <laughs> maar ja, ze schijnen dus inderdaad permanent te wonen. Ja. En uh, ja, de fractie van GBZ, die heeft dus echt gevraagd om opheldering. Dus ja, de gemeente zal daar wel op terugkomen. Want ik wil ook wel vertellen, als je naar www.samver.nl gaat, ja? heb je rechtsonder een button het raadsnet. Als je daarop klikt, dan kun je dus ook alle vragen die partijen aan de gemeente gesteld hebben, kun je bekijken. Je kunt bekijken wat er in de volgende vergadering komt en alles. En het is best heel interessant om bij te blijven bij wat de gemeente allemaal doet in Zandvoort. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Ook ja, om, om tien, van 10 tot 3, hè de brandweer. Ja precies. Nee, dit is de politie, maar er zijn geen politieberichten. oh, dat, Sorry, ik heb geen. zover uh, het nieuws uit ja. Zandvoort. Volgende uur veel meer natuurlijk, dat is gewoon het hele, het hele uur wordt gepraat over Zandvoort. Het wordt uh, tijd voor de de Keuze dames en heren. Ja, dit is een groot hit geweest van. Ja, het doet het ook lijf. Van eerst lange. Ja, dat vind ik ook wel, ja. Ik ben er ook wel blij mee met deze paard. Die landen, de keuze namelijk van Ilse de Lang en ze trad gisteren. Of ze gaat vandaag optreden bij Concert at Sea. Maar nog meer van die... Uh, ik ga die naam nou niet nog een keer noemen. Nou, Ieder geval de Golden ring Die wil ik ook noemen van Velsen, speelt erin Nog meer van die waanzinnige... Uh, de aantrekkelijke Nederlandse bands. Nou. Oh, dat ik denk, hou me tegen. Ja, hou me tegen. Nou, nee. Mag ik mee naar je holletje? Mag ik mee? Ja, naar zo'n ja, kunstenaarsholletje. Ja, ja, uh. ja, nee, nee, denk je. Nou, echt niet. Echt, echt niet, niet, nee. Um, ik had nog een nieuws, ja, ja nieuws. het is wel ernstig. Want ja? je had natuurlijk vorige week, uh, had je het gehoord dat die agenten vrijgesproken is. Die die uh, dronken man in elkaar geslagen ja. hebben. Dat vond ik wel heel erg ernstig. Maar je krijgt ja? natuurlijk steeds meer dat uh, alles op, uh, op de tv of uh, op de computer, op internet staat. Ja? En nou schijnt dus ook een online filmopname van een groep jongeren. Die een meisje op het station van de Belgische stad Roeselare, die zijn er aan het pesten. is ook al tienduizenden keren bekeken. De pesters plaatsen de beelden op YouTube. En te zien dus echt hoe het meisje wordt geschopt, geslagen, aan haar haren wordt getrokken. En de videosite van de beelden te schokkend en die heeft het verwijderd. Maar de moeder heeft het, uh, van het slachtoffer heeft de beelden opnieuw online op Facebook gezet om uh, een actie tegen de pesters te stakken, starten. En ik heb, denk zelf dat je, zeker als het opgenomen is, dat je die, die gasten gewoon kunt aanklagen. Dat ze gewoon uh, uh, straf aan hun broek krijgen of wat dan ook. Of dat ze voor straf jouw hele huis moeten schilderen. Hé, hey. <lacht> dan doen jullie nog iets positiefs mee. Ja. ja, ik heb het ook gevolgd een beetje. Het is een beetje bizar ja, ja. ja. Goed, in elkaar één keer krijg je dus de mensen die uh, gepest worden. Uh, nee, die, die, die pesten, worden nu weer gepest of zoiets. Ja, het escaleert, hè? Het escaleert. Ja, dat is ook jammer, ja. Ik heb, uh, omdat ik met verstandelijke gehandicapten werk heb, heb je ook wel te maken... dat ja, sommige mensen, die zijn een beetje op de rand... die zijn niet echt het syndroom van duizend laat, Van die goeie, goeie, goeie, goeie wat leuk. Heel dan dankbaar werk. hebt ook heel veel verstandelijke gehandicapten die een beetje op de rand zitten. Dat je in eerste instantie niks merkt. Dat je denkt van, hé, hey, die zijn anders. En die worden op school toch best nog wel gepest, weet je. Ja. Dat dus Internet daarvan, eh, als je er last van hebt, kijk er even op. En staan soms wel handige tips op, hoor, moet ik zeggen. Het viel me alles mee te nou, tegen ja. pesten? Of? Ja, tips wel, van, van wat je eraan kan doen, zeg maar. Een gewoon... wachtversite, uh, is dat dan ongeveer? Ja, volgens mij als je gewoon pesten.nl in uh, toets krijg je heel veel uh, dingen. Dus dan kan je heel veel. Uh, en de informatie. gepesten die hebben daar echt wat aan als zij daarop kijken. Ja, en als je wilt pesten, kan je er ook heel, goed, heel goede tips kan je vandaan halen. Hoe pest ik ja. iemand? Maar het is inderdaad toch ook heel vaak een, een lichaamshouding, hè? van als je ja, in elkaar ja. zit en zo dat je. Precies. Al gauw het slachtoffer wordt omdat je inderdaad recht in hun ogen kijkt: van waarom pest jij mij? En je moet gewoon de houdingen van allemaal, ik weet dat ik wel een sukkel ben, maar weet jij dat wel? Ja. Kijk, als je dat al soort houdingen wel... hebt, dan ja. is het al anders. Maar het is zo moeilijk om dat, om dat zomaar even om te draaien. Ja, maar zo van, jij vindt dat ik lelijk ben. Ja, je ziet er heel mooi uit van buiten, maar van binnen ben je echt. echt Heel lelijk Echt toch veel Veel lelijker dan mij Maar het vervelende is wel Dat je dan zelf begint terug te pesten eigenlijk En daar moet je eigenlijk over stappen Je moet het eigenlijk op een andere manier Je moet het eigenlijk iets moois van maken Ja hoe dan, maar, hoe ja, dan? Nee, ja, dat, dat is precies. de grote vraag Dat is de grote vraag zeg maar Ja nou Maar dan begin je eigenlijk gewoon ook met Prut met, met weer terug te gooien ja. eigenlijk moet, moet je de armen eromheen gooien van... Hé, hey, wat vervelend. Ik hou van je, weet je Ik hou, ik van, ik je hou je, van je. weet je. een op een wang. Het well is wonderful. Wat vervelend, joh. Echt heel vervelend dat je zo moet pesten... om even zo'n ja. goed gevoel te hebben. Waarom, waarom, wat zit er nou dwars bij jou, joh? En dan ook niet op een toon dat je het eigenlijk... op een sarcastische manier doet... maar op een toon van... Kom op nou, man. Ja. Je bent toch beter dan dit. Nou, mijn broer wilde vroeger, die deed uh, weet het, de Jiu jitsu hè, de, die verdedigingssport. Ja? En hij zei, zei, nou, val me even aan, dan, uh, dan kan, laat ik je zien hoe ik je me kan verweren. Ja. Maar ik had er allemaal geen zin aan. Ja. En hij zei, val me nou aan, en ik, dan omhelst ik hem. Maar daar was niks tegen te doen, tegen een ja. omhelzing. Ja, precies. Ontwapen iemand. Ja. ja. En daar was hij echt helemaal, werd die doodziek van gewoon. Ja. Ga weg, ga weg, ik wil je slaan. Nee. nee. nee. nee. Ja, helemaal, helemaal leuk. Ja. Nou, Dat goed, zijn zal... leuke jeugdherinneringen. Jeugd, uh, jeugdherinneringen, toen het altijd het goed. Ja. Uh, ja, nou goed, tijd voor muziek dan maar weer even een. Nou ja, als we het toch over jeugdherinneringen hebben Man, ik kwam hem tegen Wat een kippenvel Ecstasy, making plans for Nigel Be happy, he must be happy, he must be happy in this world. Let's be happy in his world Zo geweest, ecstasy. is nou weer krokodil. En hoe heet die andere drugs ook weer die ze gebruiken tegenwoordig. Waar je van de vlees wil gaan eten. Cannibalistisch? Ja, zoiets ja. was het hè. Weet ja. je, dat, dat, je, dat ben je... je hadden het vorige week over. Maar ik ben inderdaad de naam weer kwijt. Ja, dat je uiteindelijk eigenlijk uh, al je kleren van je lijf al vol scheur. Met namelijk alles gaat de volle toeren draaien. Je hart gaat rond pompen. Het is echt man. Je, oh, dat heb ik het warm. Ja. En dan een gegeven moment wil je vlees gaan eten. En niet oh. zomaar vlees. Dus vlees bij de buren, zeg maar. De buurman. Die wil je te grazen nemen. Straks nog... Uh, ja, ja, precies. Nieuws. Ja, blijft het nieuws. Trouwens, Kaan, straks nog nieuws daarover. Maar eerst nog ander nieuws. Ja, en er eens. is een... Uh, Amerika is er een peuter gered van de verdrinkersdood door de hond. Stanley, dat jongetje, dus, was even ontsnapt aan de aandacht van, van zijn moeder. En die viel in het wa water in, van het zwembad. En de Labrador Bear, Bear heette die, die bedacht zich niet. Hij sprong het jochie achterna. En moeder Patricia miste haar zoontje snel en rende naar het zwembad. En daar zag ze haar zoontje drijven. Uh. Hij was bewusteloos. hij zag blauw, maar zijn gezicht was wel naar boven gedraaid. En boven water. En dat bleek dus te komen, doordat de Labrador Bear onder Stanley was gezwommen. En hem op zijn rug boven water hield. Fantastisch, hè? Uh, yes, de moeder uh. haalde hem snel uit het water. Kon het alarmnummer niet bellen omdat de telefoon geen bereik had. En ze legde uh. hem in de auto en reed naar de dichtbijzijnde hulppost. En nog voor ze daar... En verder kwam Stanley alweer bij bewustzijn. En hij is onderzocht en alles. En hij bleek niets te markeren. En hij mocht al snel weer naar huis. Ah, ah, fantastisch hè, dat een ja. hond. Ja, maar Labrador zijn dus waterhonden sowieso. En en, uh, en heet hij nog Bear ook. En Labrador? Ik ben net een wilder ja. retriever die in het water springt. Ja, maar die, die, die zijn aan elkaar verwant. Oké, okay, nou. Dus, uh, ja, nee, maar ik vind het wel leuk. Over... En die hond heeft vast een uh, lekker bot gekregen. Ja, die wordt uh, wel... Uh... Okay. Zijn, je wordt op handen gedragen. Ze ja, uh, wel. Dieren? Nou, ja, ik heb hier ook al wat dieren. Namelijk, zeg maar idealistische uh, Italiaanse uh, Alpen is opgeschrikt door wat. Uh, loslopende beren. Terwijl het eerst wel heel erg blij mee want het waren namelijk heel weinig beren nog maar. Gent hebben ze 10 beren losgelaten. Die zijn zichzelf razendsnel aan het vermenigvuldigen gegaan. En nu zijn er plus minus 50. Met wat kleintjes ook die er rondlopen. En nu worden ze toch wat amicaal. Ze komen wat dichterbij. Ze komen regelmatig. Komen ze in de tuin even. Kijken of er nog wat te eten valt. Er worden geiten opgegeten. Er worden oh. kippen. Er worden zelfs uh, hekken worden gemold. Echt, die, die beren komen heel dichtbij. En één iemand had een, uh, een boerderij. En daar is de beer ook even op bezoek geweest. Gelukkig was ze zelf niet thuis. En heeft ze het mee, niet mee kunnen maken. Maar onder andere is haar hond aangevallen. Een dood geitje. Nou allemaal echt, echt gigantische nare dingen allemaal. En nu hebben ze met z'n allen zoiets. We zijn er klaar mee. We willen gewoon dat die beren worden afgeschoten. Tien is leuk. Maar 50, 60 is een beetje te veel van het groeien. Maar ja, dat kan toch niet. Dus nu hebben ze bij de gemeente al wat foto's gedropt, gedropt met dooi beren erop. En ze dachten eerst van ze zijn echt aan het schieten geweest. Maar dat waren dan weer zogenaamde foto's van internet. Het waren geen echte foto's die ze zelf gemaakt hadden. Maar ze hadden wel gezegd als het zo doorgaat dan gaan we zelf ook schieten. Dus nu moet daar een oplossing worden Middag. Nou, ik ben benieuwd. Dus uh, binnenkant. Dat de dingen altijd. Maar ja, we hadden het over dieren. Uh, scholieren in de Amerikaanse staat Louisiana krijgen aangeleerd ja? dat het monster van Loch Ness echt bestaat. Hmm? Ja, geweldig. Maar het zijn leraar van christelijke privéscholen en die voeren het mythische monster aan ja? om de evolutietheorie te on ontkrachten. Want uh, ja, ze zeggen ook. Ja? Want hè, volgens Darwin, hè, volgens die evolutietheorie, veranderen of verdwijnen soorten in de loop van de tijd door leefomstandigheden. En volgens wetenschappers stierven dinosaurussen ze 65 jaar, miljoen jaar geleden massaal uit. Maar nu beweren dus die tegenstanders dat Nessie bestaat. Om zo aan te tonen dat dinosaurus wel degelijk tegelijkertijd leefden met de mens. Want uh, die mens dook volgens de evolutietheorie pas 200.000 jaar geleden op. En het is dus een uh, school, die hebben een zogenoemd, dat heet een Accelerated Christian Education program, Dus echt een uh, programma om te zorgen dat uh, hun religieuze ideeën verspreid worden. En ze krijgen nog... En als je dat programma volgt, krijg je nog subsidie ook van de Amerikaanse yes, overheid. Mijn god. Ja, het is gewoon waanzinnig. En uh, ik zeg zelf al, vind ik dat gezeur over Obama met die gezondheidswet, dat geld moeten ze lekker voor, voor die, die gezondheidszorg gebruiken. Ja. Niet uh, om die mensen krankzinnig te maken. Maar dat is weer voor onzin. <laughs> hebben we hebben het er zo diep over nageloopt. Dat betekent, ja, als ze zeggen dat nest. Bestaat, nog, ja. Nog bestaat, dan is de evolutietheorie, is dan niet waar, omdat die dinosaurus ook naast de mens. Mijn god, gebruik je tijd ervoor voor iets anders in. Ja, en trouwens, krokodillen. Hè? Die, die, die waren er toen ook al. Ja, die leven alleen ook alleen nog. zijn ze allemaal zo gekrompen. Want dat waren vroeger dan heel groot. Ja, die waren echt heel groot. Hè? Dat, dan, dat 11 dan wel meter of zo waren ze? Ja, wel langer. Oh, en ook zo'n dinosaurus. Hè, die met die hele lange nekken en zo, weet je. Of, de dinosaurus rex en zo. Dat je denkt van, oh, wow, dan kun je ze onderdoorlopen. Nou. Ik ben ook wel erg blij dat ze er niet meer zijn. Nee, precies. Dat was uh, toch wel uh, erg spannend geweest anders. Oké. Okay. Plukkende bossen wakker te worden. En wat mag dit dan wel zijn? je niet een Like you. Weet je dat toch wel? Van de Danny Warhols. Ze hebben weer iets nieuws op de markt gebracht. certification vacation. Waarschijnlijk steeds meer mensen het, de Fransen saai vinden. Oh, nou ik ga hem een leuke uh, houden, hopelijk. Je gaat nu veel meer rondtrekken. Stagiairs blijven van die plaat af, man. Nou nee, ja, begrijp ze om zich Dan denk je, nou, dat gaat niet echt goed hoor. Oh, nee. Maar goed, ze hebben er volgens de gestudeerd, soms. Wat op de radio een met je aanslaat of niet. Dit was de um, Sad Vacation van de Danny Warhols. Um, ja, vakanties is begonnen voor het zuiden van het land. En uh, ze hebben een beetje pech, want de E... Wat was het nou, E16 of zo? Of E19, geloof ik, de, richting het zuiden. Die is uh, onder construction... Dus dat kan wel wat voor fiets gaan zorgen. Dus sterk als je die kant op gaat rijden. Hoewel, wij hebben nog geen vakantie. Maar als je al die kant op gaat, dan is het toch een beetje balen. Uh, verder, uh, soms vandaag in de krant lezen dat steeds meer mensen niet meer naar uh, één plek gaan. Maar toch regelmatig wisselen. Waardoor er weer nog meer auto's op de weg komen. Toch wel. En dan krijg je natuurlijk ook nog meer opstoppingen. Ja, dus of ze gaan liften, dat kan natuurlijk ook. Liften. Ja. Ik moet zeggen, dat is lang geleden dat ik lifters langs de kant heb zien ja, staan. Ja, doen ze niet meer. We dat doe je, dat niet meer. durf je ook niet meer ja, gewoon doen. Er zijn ook al, waarschijnlijk ook wel websites of zo ja? Dat je mensen kunt uh, via internet of zo misschien al liften kan regelen. Oh ja. Denk ik. En die zegt van ja ik wil graag lifters meenemen. Van uh, nou rond 16 lang wel waar. Kan je indekenen door en een foto hierbij en dan kan ja. ik heb beslissen of je, je dat... Ga eens kijken uh... of je mee mag. Dus. Ja. Maar uh, in uh, Breukelen, nou nee het is ergens... Uh, het staat niet precies waarbij, waarbij maar er was de krant in Breukelen. Drie fietsen we zijn donderdagavond achtervolgd door een agent op een tractor. Op een dat tractor? Chique idee. Ja, de politieman had de tractor gevorderd nadat het trio in Weiland was ingevlucht. Ja. En uh, burgers achter mannen, 29, 37 en 43 jaar oud... en afkomstig uit Haarlem, fietsen in een, fietsen in een busje laden in Breukelen. Ja. Hij vertrouwde het niet, De belde de politie... en de motoragent gaf ze een stopteken. Maar mooi negeren, hè? En de burgemeester reed de A2 op richting Amsterdam... en stopte op de vluchtstrook. En de drie Haarlemers renden daar naar het weiland in. Ja, met wil van de tractor... Ik kan, vind ik echt zo'n achter iets, weet je wel. Met wil van de Wezen. tractor slaagde de politie er toch nog in om ze in te rekenen. Het zou nog het leuk zijn als het dan inderdaad, zoals in de film was... dat zo'n grote sal... Uh, met zo'n uh, uh, uh, zo lasso. Ja, ik weet niet wie dat is. Dat hij het dan zo binnentrekt. Weet ja. je? Dat zou helemaal leuk zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal wel uh, leuk. Dat dat zou grappig. Dat spreekt wel tot de verbeelding. Nou, als we toch bij de politie zijn, justitie gaat beslag leggen op de parkiet. en het koffiezitapparaat van een gedetineerde die nog verkeersmoeder had openstaan. <lacht> Aan de poort van de gevangenis in Vught melden vorige week een gerechtsdeurwaarde. met een dwangbevel aan een gedetineerde. Paul van der A. Zwaar crimineel. Had namelijk nog een boete openstaan van 288 euro. wegens te hard rijden. Het bedrag is opgelopen naar 479 euro. Had even geen geld bij zich. En uh, hij mag nu zeg maar uh, betalen. door zijn pakiet af te staan. en zijn koffiezetapparaat uh, uit, de, uit de muur te trekken. En te zeggen: van Nou hier. In de gevangenis. In de gevangenis. Okay. Het is je de kolder, zegt die advocaat. Van deze Paul van der A Ja, zo'n dus covid-apparaat brengt ook niks op Maar in de uh, Amerikaanse staat North Carolina zijn vier personen ingerekend Want wat was het nou? Zij uh, uh, hebben een uh, geprobeerd Hun drugsdealer te bellen Maar per ongeluk belden ze het verkeerde nummer En in plaats van de dealer kreeg ze een ondersheriff aan de lijn En uh, die, ja, die, die, die was lekker aan het pitten En dan gaat zijn mobieltje en uh, die jongens hadden zijn nummer gewoon vier keer gedraaid. En ze zeiden, ja, dat ze te weinig drugs hadden gekregen en alles. En uh, wat belachelijk en, uh, en toen heeft hij met twee van die gasten afgesproken, die politieagent. En heeft ze hun kraag gevat. En dan zijn ze opgepakt. Sure. Dus dan denk je gewoon van, uh, ja, ik, ben, ik, ik voel me genaaid Ik heb gewoon slechte drugs of te weinig. En dan bel je en dan heb je gewoon de politie aan de lijn. En het is een beetje dom. Dat zie je maar, je, je, het is niet geestverruimend. Nee. Ons twee café. nee. Die heb ik net weggegeven, dat koffiezetapparaat. Dat heb ik namelijk nou niet meer. Ja. Fantastisch. Ja? Ja, ik vind dit zo fantastisch. Uh, nee. Ja, die plaat had ik in het uitgezet. Nog even iets anders. oh ja! Wel dames en heren, hoewel er geen mist is, is het toch wel leuk om in de mist te springen. Jump into the fog. De boombats. Daar je In de zaterdag! A big problem with me Ik vind het een leuk liedje. Maar helaas. Uh, we kunnen niet meer doorgaan. We hebben nog zoveel berichten liggen. En dat, dat kunnen we niet laten liggen. Dat moet gewoon wel even behandeld worden natuurlijk. Nou, steek van bal. Ja, de inwoners van Californië moeten vanaf morgen naar een andere staat. Als ze foie gras willen eten. Want dan zeg je, wat is dat ook weer? Maar dat is die lever. Vanaf die dag is er een verbod op, van kracht op het maken en verhandelen van de delicatessen. En het is de eerste Amerikaanse staat die een dergelijk verbod invoert. En uh, ja, het is ook omstreden. De ganzen en ene die ervoor voor gebruikt worden. Die worden met harde hand volgepropt om hun lever zo groot mogelijk te laten worden. Yeah. Maar ja, ik denk zelf, hè, nu worden al die ganzen worden nu vergast daar in de buurt van Schiphol. Of van, oh wat zielig en dit en dat. Yeah. Hallo. Oh, ja. Ga even die levertjes pakken. Yeah. En uh, dan hebben we hier gewoon een beetje... Legale foie gras Het ja. is wel lekker hoor ja, Maar het is inderdaad wel zielig dat ze ervoor moeten lijden Maar eigenlijk willen ze graag eten Dus wie doe je nou kwaad Ja, probeer je jezelf even goed te praten Ja, sorry Nog even vol Tot ze bijna exploderen En dan worden ze, worden ze doodgemaakt ja. Dus als je bij die hele Ach, dikke gemaakt. mensen He? Als die dan doodgaan, als je die leven eruit haalt, Die is het misschien net zo lekker als die van die ganzen ja. Het zou wel zo wel kunnen. Het zou, ja, precies brand. Nou, ik heb nog even nieuws over. Ja. In ieder DSK is gedumpt door zijn vrouw. Dominique Strauskan heeft de bonds gekregen. Want zij had zoiets van... In het begin geloofde ik hem nog wel. Had zoiets, nou, ja, het zou kunnen dat we allemaal een beetje... Ja, dat je denkt van... Nou, het is allemaal niet waar. Het is verzonnen om hem in een dwaat daglicht te zijn. Maar nu komen er zoveel verhalen. Er zijn nu al drie vrouwen. die ze hebben aangemeld natuurlijk het kamermeisje. Dat was dan een beetje... Die was niet helemaal stabiel. Een beetje een vrouwtje. Later nog een journaliste die ook verteld heeft... Dat ze tasjes door hem tijdens een interview. En later was er weer een andere vrouwtje. Vrouw. En uiteindelijk is hij ook nog weer uh, uh, uh, nu betrokken geweest bij een ge gezelschap Die zouden vrouwen regelen voor allerlei feesten. En daar was hij ook nog bij betrokken. Dus nu was ze echt voor haar de maat vol zat. Zoals je... Nee, nou geloof ik toch niet meer in je. Nee. Dus, uh, nee, nee, het is klaar. Ik stap op en je mag het in je eentje op, op lossen allemaal. oplossen allemaal. Oké. Okay. Dat uh, is niet zo nou, goed. nou 5 niet hoe het afloopt. Heb, ik ja. nog, heb je nog tijd voor een berichtje? Uh, 5 seconden. Nou, dan nou, ik geef ze allemaal een fijn weekend, mensen. Ja, veel plezier en uh, we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering hoor. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10.